Politiemensen in Colombia hebben 12.000 kilo cocaïne in beslag genomen met een geschatte straatwaarde van ruim 310 miljoen euro. Volgens president Santos gaat het om de grootste drugsvangst in het land ooit. De cocaïne lag onder de grond verstopt op vier boerderijen in het noordwesten van het land. Volgens president Santos waren de drugs van de Gulf Clan, die wordt gezien als de grootste criminele organisatie van het land. Amsterdam is begonnen met het plaatsen van betonblokken op een aantal plaatsen in het centrum. De gemeente wil onder meer de Dam en het Leidse plein beveiligen tegen een terroristische aanslag met bijvoorbeeld een vrachtwagen. Sommige van de 96 blokken die vannacht worden geplaatst kunnen ook gebruikt worden als bankje. Ze wegen tussen de 400 en 500 kilo. Twee weken geleden werd ook een deel van het gebied voor het centraal station op deze manier beveiligd. In een parfumerie in Hamburg is een vrouw betrapt op diefstal van een lipgloss... terwijl ze meer dan 20.000 euro in contanten bij zich had. Een beveiliger van de winkel op het station van Hamburg... zag dat de vrouw de lipgloss ter waarde van 37 euro in haar mouw stak. De politie hield haar buiten de winkel aan... en ontdekte behalve de make-up ook de grote hoeveelheid cash. De vrouw wilde niet zeggen waarom ze de lipgloss niet gewoon had afgerekend. Met een winkelverbod en een dagvaarding op zak mocht ze het politiebureau verlaten. Het weer. Er kan plaatselijk mist ontstaan en het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen wordt het 10 graden. Eerst is het nog droog met zon, later raakt het bewolkt en dan gaat het soms regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I never guessed. Don't Never guessed it would rock her far from So sweet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 Leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl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 Just a friend. Feeding me, I'm onto you. faces, Do every night spend, do, do. Are we lost? Or is this love that I'm feeling? Your burning touch Is something that keeps on healing